Mij? Of heb ik mezelf dat verteld? Ik weet niet precies wanneer ben je verliefd Maar we voelen het eigenlijk wel Het is bijzonder, ik heb niet eens met je gepraat, met je gepraat. Kan niet zonder, nu ik weet dat je bestaat dat je het dat. Oh, Ken je dat gevoel, als zomaar niks hetzelfde